12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. De gemeenteraad besloot vanavond in een besloten vergadering... om haar bij de minister van Middellandse Zaken voor te dragen. Krikke was twaalf jaar lang burgemeester van Arnhem, wethouder in Amsterdam... directeur van het Scheefvaartmuseum en is nu eerste Kamerlid voor de VVD. Van Aartsen maakte vorig jaar bekend dat hij in maart vroegtijdig stopt als burgemeester... Met zijn eerdere vertrek wil hij zijn opvolger de tijd geven om zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De voorzitter van het Britse Lagerhuis heeft gezegd dat wat hem betreft de Amerikaanse president Donald Trump niet welkom is om een toespraak te houden in het parlement. Trump is door premier May uitgenodigd voor een staatsbezoek. Volgens voorzitter Burko is een bezoek aan het parlement geen automatisch recht. De regering van Brazilië heeft 200 militairen naar het zuidoosten van het land gestuurd, omdat in de kustprovincie Espirito Santo de politie staakt. Dat heeft de afgelopen dagen geleid tot een golf van moord en geweld. De politieagenten eisen meer loon en hebben daarom sinds vrijdag het werk neergelegd. Het Groningse Universiteitsziekenhuis UMCG neemt voorlopig minder patiënten op. De artsen hopen zo te voorkomen dat een besmetting met een darmbacterie zich verder uitbreidt. De zogeheten VRE-bacterie verspreidt zich onder andere via wc-brillen en vieze handen. Bij gezonde mensen is de bacterie ongevaarlijk, maar bij ernstig zieke mensen kan de bacterie tot gevaarlijke infecties leiden. Een man uit Zwaanshoek heeft een levende hagedis gevonden in een zak gemengde sla van de Albert Heijn. Hij had die volgens de Telegraaf vorige week gekocht in Heemstede. Het zou gaan om een ruïne hagedis die veel voorkomt in Italië. De hagedis was door de koeling in een winterslaap terechtgekomen. Het weer, het is overwegend droog. Morgen wordt het maximaal 1 tot 6 graden. Daarbij is er kans op regen die overgaat in natte sneeuw later op de dag. Vanaf woensdag is het koud en droog winterweer. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 En eh, Wij wonen nu in Haarlem Noord, vlak bij de kunstijsbaan, dus daar heb ik vroeger in mijn jeugd ook wel gewoond, ja. in die tijd, we zijn een paar keer verhuisd in onze, in, in onze in jeugdjaren, en, eh, dus ik woon nu weer, ben nu weer terug in, in Haarlem Noord. Ja, wat leuk! Ja.